En dan nu in het spoor terug Bonifatius. Gisteren was het precies 1250 jaar geleden... dat deze missionaris door Friese heidenen bij Dokkum werd vermoord. Wie was Bonifatius eigenlijk? En wat was het motief van de Friese om hem om te brengen? Luister naar deel 2 van deze middeleeuwse crimie... waarin slechts de afloop vaststaat. Samenstelling Annelies van der Groot. Civiele courage, moed... man kunt ook zeggen... Der eichenfällende Mut des Bonifatius wäre für uns ganz gut. Een enorm aantal vijanden drong met blinkende wapens, met schilden en speren hun kamp binnen. Daar storten de wapenknechten die uit hun tenten komen zich meteen op hen. En ze slaan de wapens op elkaar en proberen de heilige en hen, die spoedig de martelaars dood te wachten staat, tegen de woedende heerscharen van het razende volk te beschermen. Zodra hij het aanstomen van de tieren en massa gewaar wordt... verzamelt de man gods meteen zijn schaar geestelijke om zich heen. Neemt de reliquieën van de heiligen die hij steeds bij zich placht te hebben... schrijdt uit zijn tent en verbiedt de wapenknechten ogenblikkelijk verder te vechten... met de woorden, laat af, mannen van de strijd. Houd op met oorlog voeren, want het ware getuigenis van de heilige schrift... leert ons niet kwaad met kwaad te vergelden, maar kwaad met goed. Wees daarom sterk in de Heer en duld dankbaar wat hij ons genadig schenkt. Hoopt op hem, want hij zal uw ziel verlossen. Terwijl hij met dergelijke aansporingen zijn leerlingen... vriendelijk aanspoorde tot de martelaarskroon... stortte de hele woedende menigte Heidenen zich met zwaarden en volle wapenuitrusting over hen heen... en hiel hun lichamen neer in heilbrengende moord... Ik ben sterk. Wat is er hier gebeurd? Moord. Is iemand vermoordd worden? Datum. 5 juni 754. Betreft. De onnatuurlijke dood van Bonifatius. Ook bekend als apostel der Duitsers. Beroep, missionaris en aartsbischop van Mainz. Vorige week in Bonifatius. ...de plek en dat, daar gaat men dan naar terug. En dat is Dokkum. Het zal een openbare actie geweest zijn van een aantal uh, Vriezen van enige aanzien met hun gevolg. Maar we kunnen ook niet bewijzen dat het inderdaad de resten van Bonifatius zijn. Van wie is deze schedel dan? Ja, daar ga ik geen uitspraak over doen. En ik kan me voorstellen dat er hm, een ijverige monnik geweest is in het klooster... ...die het volksgeloof een beetje wilde helpen. Een moord, tweede teil. Hier komen we dus niet veel verder mee. Het motief voor de moord toont zich niet in het bewijs. Misschien moeten we het wel zoeken bij het slachtoffer. Wie was Bonifatius eigenlijk? Slachtofferanalyse. Ik moet onbeding, onbeding, moet ik wissen... wie die samen wirklich waren. De Engelsen zeggen graag dat hij in 680 werd geboren, maar dat is eilanderdwarsigheid. Historici op het continent houden 672 aan als het geboortejaar van Bonifatius. Over de plaats zijn ze het wel eens. Ergens in de buurt van Crediton, nu een stadje van 6000 inwoners, toen de tijd een kleine nederzetting in het Koninkrijk Wessex in Zuidwest-Engeland. Ik sta hier nu voor de kerk in Crediton uh, in en ik sta hier met uh, een van de vrijwillige gidsen, Mr. Langhorn, Robin Langhorn. Can we go in? Of course, do to, to come in. Here we are, uh, by the south door of this very large building. It's big. It is big. Het is heel it, groot it, it, hier, een for, hele grote kerk. The, the town is only 6.000 people and yet we have a church the size of a cathedral. How comes? How come? Well, my theory, and many other people's theory, is that it was because of Boniface. De kerk is echt enorm groot voor een uh, dorp dat maar 6000 inwoners stelt. De kerk is echt extreem groot en meneer Lenghorn vermoedt dat het te maken heeft met uh, Bonifatius en hij gaat nu uitleggen hoe die theorie in elkaar zit. Thank you. When Boniface was uh, born here, the Roman Church coming from Canterbury uh, was approaching westwards. Vanuit het oosten kwamen de rooms-katholieken die zeg maar het gebied uh, rooms-katholiek probeerden te maken vanuit Canterbury. And from the, from the other side, from the west, was the Celtic tradition from Ireland and from Wales and from Cornwall. And it is said that Boniface's mother was a Celt and father was a Roman Christian. En van de andere kant, dus vanuit het westen... kwamen de, de Ierse monnen, de monniken vanuit de, vanuit de Keltische traditie... werd er dus geprobeerd de mensen uh, christelijk te maken. En er wordt gezegd dat de moeder van Bonifatius een Kelt was. En zijn vader was een, een roman katholiek. dus een Rooms-Katholiek. Kind of well, wat uh, what I understand soort I understand ouders uh, had hij? Wat voor soort ouders had hij? Ik begrijp dat zijn vader een soort um, sort was. Of I mean, quite important, a leader of the Saxon band. Now, Bonifati's father was waarschijnlijk een, een ridder. Particularly, as most people in this area were pioneers. I mean, they had to look after their their fields. They, um, they had to worry about the uh, vicissitudes of the weather. All those sort of things. Real basic farmers, subsistence farmers, I should think many of them were. Het was ja een tijd waarin je vooral uh, nogal basaal leefde. Je moest zorgen dat je genoeg te eten had en dat je land werd onderhouden. En dat je uh, moest, ja, je moest je beschermen tegen het weer en tegen kwaadwillende mensen. Are you happy with that? Yes, I'm very happy. Yes, that's fine. Ik dank you voor je bezoek. Aan zijn afkomst zal het niet liggen. Die is niet zo bijzonder. Wat misschien van grotere betekenis is is dat de kleine Bonifatius op zevenjarige leeftijd door zijn vader als poer Oblatus, kinderoffer, aan het klooster in Exeter wordt gegeven. Voorgoed. deskundige Christopher Holthworth, emeritus hoogleraar, vroege middeleeuwen de Exeter. It was sort of a perfectly reasonable thing to do... for the parents to do this for their children. Yeah, you If you, say, had a, a, a quiver of children... a good number of children already... to give one or two into the religious life... would mean that their the expenses of bringing them up and providing them with a family estate would be taken away they would then be in the charge of the monastic community and looked after by the monks en het was ook wel verstandig om dat te doen want als je nou een heel heel veel kinderen had dan moest je ze allemaal voeden en je liep ook nog het risico dat je het land wat je bezat moest verdelen dus als je nou een kind aan een klooster kon schenken hoefde je daar niet meer voor te zorgen What did he do all day? What did he do the whole day in the klooster? Well, I would suppose that he must have. Uh uh, been made to attend the regular services in the church, which would of course have been in Latin, uh, and he would have had um to become familiar with that language. Professor holsworth zegt van nou, hij zal waarschijnlijk een paar keer per dag naar de kerk zijn gegaan. Misschien wel uh, zeven keer of acht keer. Uh, da daar werd hij uh, gewoon met het gebruik van Latijn, wat alle diensten waren in het Latijn, because it was the medium for instruction. It was the medium that the holy books were written in, the Bible, uh, and so it was the crucial stage really. And if you want to express yourself seriously, you had to do it. In uh, Latijn. En hij zal dan ook naast de diensten in, het, in de kerk. onderwijs hebben gekregen in het schrijven en lezen van Latijn. Eerst zal hij dat vanuit zijn hoofd uh, na hebben kunnen doen. Maar hij moest natuurlijk ook weten wat alles betekende. omdat Latijn was de, de voertaal. in kerkelijk Europa deskundige Auke Jelsma... ...emeritus hoogleraar kerkgeschiedenis van de Theologische Faculteit Kampen. In hoeverre is Bonifatius zijn karakter of zijn ideologische opvattingen... ...zijn religieuze opvattingen bepaald door zijn jeugd? Alle belangrijke kerkelijke leiders die in die vroege middeleeuwen een rol gespeeld hebben... Het waren allemaal poerie oplati Het waren allemaal kinderen die op jonge leeftijd aan een klooster werden toevertrouwd. Uh, ze groeiden dus op, net als die kostschooljongens uh, op dure scholen in Engeland. Ze groeiden wel op in, in, in, met het bewustzijn van wij zijn uh, bijzonder. Uh, en meer bijzonder dan de dorpsgenoten en uh, onze broers en zusters die het gewone leven leiden. Wij beheersen de schrift. Iedereen die een, een, een brief wil schrijven is op ons aangewezen. Iedereen die een testament wil schrijven is op ons aangewezen. Ze, ze vormden een, een, een kaste, een elite. En dat bepaalt natuurlijk wel je karakter mee. Door deze karaktervorming hebben ze zich ontwikkeld intellectueel, beeldkrachtig echt volsmatig. Zij waren de beste. Het zijn ook ongelooflijke zelfbewuste figuren. Ja, is een ongewoordiger man geweest. Zijn levensweek was ongewoordig, nietwaar? Twee zaken zijn van belang. Ten eerste. Door zijn opvoeding in het klooster weet hij dat hij voor grote zaken is voorbestemd. Ten tweede. Bonifatius heeft twee zielen in zijn borst. Een Angelsaxische, gericht op een sterke en hiërarchische organisatie van de kerk. En een Keltische, die hem als ronddolende missionaris naar Europa brengt om gods woord te prediken. Wat is dat eigenlijk, die enorme drang om te willen missioneren? Getuigendeskundige Jan van Herwaarden... Kenner van de middeleeuwen en renaissance en werkzaam aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Uh... Ja dat is iets wat uh, die impuls om op reis te gaan en het christendom te verbreiden die komt voort uit een eerste spiritualiteit hè, waarbij men vanuit de eigen omgeving als het ware afscheid nam en in, het, in de woestenij als een, een soort, ja, als een soort zelfopgelegd lijden, hè, daar de bo blijde boodschap verder ging verbreiden. En in die traditie moet je ook bonifaties plaatsen, net als Willeboord, en uh, ja wat dat precies is, dat kan ik natuurlijk als, als atheïst en dergelijke nauwelijks bevatten. Hè, maar het is een enorm sterke impuls tot zwerven, rondzwerven, activiteiten ontplooien. Eh, mensen overtuigen eh, en dan ja, die, die nieuwe leer eh, ingang te doen vinden. Want die man die heeft daar zijn hele leven aan besteed. En dat leven dat heeft bijna 80 jaar of rond de 80 jaar geduurd. Dus eh, wat dat betreft hij is jong begonnen. En alles wordt enden met moord en toetslak. Was stellen ze zich voor? Dat ze zich mal een bild maken van de situatie. En wat vind je? Ungewöhnliche Intelligenz in Zusammenhang met een grote Fantasie. Ach, was? Nee. Vielleicht sollten we het ons toch mal ansehen. Nee? Bonifatius vertrekt in 716 naar Friesland. Vanuit Londen vaart hij de Noordzee over en komt aan in Dorenstad. Hij krijgt van de Friese koning Radboud toestemming om te preken in Friesland. Maar het lukt allemaal niet zo goed. Teleurgesteld keert hij terug naar Engeland om twee jaar later voor goed weg te gaan. Dan is zijn strategie heel anders. Hij gaat eerst naar Rome, naar de paus. In die tijd was de, was de paus van Rome helemaal niet zo'n uh, zo gewichtige persoon... De, de Frankische kerk, de Spaanse kerk... de Italiaanse kerk... die lieten zich door de paus helemaal niet zeggen. En Bonifatius... deed dat anders... en dat kwam omdat hij uit Engeland kwam. En de, die Engelse kerk die had een geweldige sterke behoefte om Rome als het centrum van hun inspiratie te, te blijven zien. Dus je, in zijn tijd kwam er ook een stroom van, van nonnen en, en monniken en, en aandrijke personen... die allemaal naar Rome wilden reizen en het liefst in Rome begraven wilden worden. En meestal dus enkele reis. Maar dat wijst er wel op hoe, hoe sterk de devotie was... En de Engelse kerk heeft dat erin gepompt en, en uh, Bonifatius als dé grote vertegenwoordiger, die toevallig uh, de, de, de grootste invloed kreeg die een West-Europeaan -Euro -Eu maar, maar krijgen kon, die heeft in de, deze lijn het gezag van Rome gigantisch versterkt. Bonifacius is drie keer naar Rome geweest en de eerste keer heeft hij een soort lastbrief gekregen om als missiebisschop op te treden. Dat was natuurlijk nog altijd in connectie met Willebord, die hier bij uitstek de missionaris was. De tweede keer dat hij naar Rome is geweest is die bevoegdheid is wat uitgebreid en hij heeft toen ook een specifieke lastbrief meegekregen terwijl de derde keer... Uh, dat hij naar Rome is geweest, dat hij dan eigenlijk een soort pauselijk legaat is geworden... Hè, voor de landen waar hij zou gaan verkeren. Uh, en dat is dat je uh, als, als ware je de paus ook allerlei uh, bevoegdheden kon uitoefenen. Bonifatius wordt een belangrijk en machtig man. Zijn doel is om een kerkorganisatie door te voeren die vanuit Rome geleid wordt. Om dat te bereiken gaat hij een conctie aan met de wereldlijke machthebbers, de Franken die ook proberen hun rijk uit te breiden. Je zou bijna kunnen zeggen dat de Frankische expansie noordwaarts... Uh, door het kerstingsproces is bevorderd... en dat dat een soort interactie is geweest... tussen die missionarissen en die wereldlijke macht... om hier de mensen op een dusdanige manier te beïnvloeden... dat zij het christendom aanvaarden, waardoor ze beter konden worden ingepast in de rijks, uh, uh, rijkspolitiek. Uh, dan heb je te maken met uh, hele duidelijke contacten... waarbij de, uh, de Frankische macht zich garant stelt... voor de veiligheid, zou je kunnen zeggen, van de missionarissen. Dus uh, wanneer er problemen zijn, kan je dreigen met... ja, jongens, pas op, anders komen die Franken hier. Als je mij niet gehoorzaamt. En als je het vreedzaam wil doen, dan moet je gewoon nou goed naar ons luisteren... en je laten bekeren en dan is het allemaal... Best zijn vrij. Daarbij komt natuurlijk de belofte van die missionarissen dat zij in hun kerseningsproces niet alleen zeg maar, dat Romeinse patroon zullen weergeven, maar dat zij er ook voor zullen zorgen he, dat die nieuw, nieuwe bisdommen, nieuwe kerkelijke vestigingen zich ook allemaal onder de schutzen van die Frankische macht blijven zetten. Dus dat betekent ook, zeg maar, expansie. Als je over de marsgrenzen heen gaat... dan betekende dat dat als het ware dat jij de piketpaartjes sloeg hè, als missionaris... en dat dan die Frankische macht daarachteraan kon komen. De ene hand was de andere. Zeker. Zo zo, onze heilige blijkt dus een gewikst politicus te zijn. Ja, zeker. zeker. Ik bedoel, hij was, kijk, zijn, zijn primaire impuls is ongetwijfeld het verbreiden van het christendom geweest. Maar om dat goed te kunnen doen, moest hij van alle markten thuis zijn iets Ja, dat was een is. een Ik denk. een En binnen het stevige en veilige verbond tussen de Romeinse kerk en het Frankische Rijk. begint Bonifatius aan het echte handwerk: de kerstening van heidense Saxen en Friese. Hoe doet hij dat eigenlijk? Dat is een. hele makkelijk gestelde vraag. ...die ontzettend moeilijk is te beantwoorden omdat we dat eigenlijk niet weten. Maar het moet zo zijn gegaan dat elke missionaris in staat was... ...om de bevolking die hij benaderde ook inderdaad te benaderen zodat hij verstaan werd. Dus met dolmetsen, dus met tolken, en dat, maar ook dus door de taal, de, de volkstaligheid te leren. De sacraliteit, dat was in het Latijn. En dat werd dan ook als een soort, ja, je zou kunnen zeggen als een soort mystiek waas, hè, boven de geesten van de mensen gehouden. Van, hè, dat, dat, dat, dat moest ook een beetje verheven zijn. Maar de overtuigingen die moesten worden ingebrand, die werden dus wel degelijk in de volksstaal overgedragen. En was dan een beetje het idee, denk jij, want je zegt al, we weten het niet precies, om de bevolking te imponeren? Nou ja, dat imponeren, dat deed je dus met dat Latijn en met, met, met die verhevenheden en met, ja, met, met van, die, van die mantra's, hè, dat je dus de drie eenheid, hoe die werd gepresenteerd, dat kan je ook, hè, dus, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als je dat dan maar 120.000 keer herhaalt, hè, dan gaat dat als een soort als een soort molensteen... in die geesten van die te bekeren... lieden eh, eh, komt dat langzamerhand... Hè, wrijft dat... Eh, in die hersens. En dan weten ze dat. Dan vader, de zoon en de heilige geest. Wat ze zich daarbij moeten voorstellen, dat is dan een tweede. Maar goed, imponeren, dat deed je natuurlijk... Met die, met die hele duidelijke... openheden, waarbij ook... Uh, zeg maar die Christusfiguur waarschijnlijk toch wel werd voorgesteld als een enorm gezaghebbende figuur. Dat is niet uh, wat, wat in de latere middeleeuwen veel vertrouwder is geworden, die leidende figuur, maar dat is de triomferende figuur, hè, de, de Christus koning. He, de Christus Rex, die, dat die als het ware werd uh, voorgegeven. En als ze die machtige koning zouden volgen, dat het dan voor hen zelf als stervelingen ook beter zou worden. Ja, want met, ik bedoel, ik stel me dan voor dat Bonifatius daar staat. Dan denk ik van, dan moet je toch wel meer meenemen dan alleen een, een, een leuk verhaal in het Latijn. Je ja. moet wel iets Brengen. Ja, en je moet, uh, wat, wat vooral werd gebracht was die heilsverwachting. Dat is waarschijnlijk een heel, uh, heel sterk punt geweest... Uh, dat uh, als je je bekeerde hier, dat die god die je dan aanvaarde... dat die je zou helpen om een beter leven te krijgen. Uh, dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste uh, uh, argumenten geweest... voor mensen om zich inderdaad te laten kerstenen. Even samenvatten. Bonifatius wist zich gesteund door de wereldlijke machthebbers... en kon een beroep doen op hun sterke arm... Voorts had hij ook iets te bieden, namelijk Christus, een Heer Namaals, en opzwepende Latijnse bezweringen. Bovendien konden de heidenen er dus best nog een God bij hebben. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Wat is er dan misgegaan in juni 754? Ja, hij is natuurlijk een fundamentele christen. Ik bedoel, hij, uh, hij heeft dat, uh, die religie gebracht. Atoe uh, et à travers. Uh, uh, goed, van hemzelf zijn geen praktijken bekend van dat hij dus uh, allerlei tegenstanders heeft laten ombrengen omdat ze zich niet lieten dopen. Dat niet, maar hij heeft wel af en toe gewelddadig uh, laten ingrijpen. Het, het beeld van kerstding uh, door motivaties is toch het omhalen van de, van de Rolands ex, zeg maar, of van een, van een eik. Dat moest met wortel en tak worden uitgeroeid... en daar konden dan christelijke heiligdommen worden opgevoerd. Is zijn dood het gevolg van zijn fundamentalistische opvatting? Nee, zijn dood is een gevolg geweest van het simpele feit... Uh, dat hij uh, oneenigheid kreeg met het Frankische Rijk en de Frankische machthebbers. En die probeerden ook uh, hun uh, geestelijke macht ook over de Friese te krijgen. En hij probeerde in ieder geval dat terrein, de Friese, onder bischopszetel van uh, Mainz en Utrecht te brengen... en niet van Keulen, waar een, een Frankische bischop was. Dus hij reisde daar naartoe om, als het ware, te laten zien... dit is mijn terrein. En dit is niet terrein van de Frankische bischop van Keulen. Dat hij daar eh, op een gegeven moment ook vermoord werd of gedood werd... Kwam omdat er nog steeds een, een uh, militaire uh, uh, strijd was tussen onafhankelijke Friesen en de Franken. Die inmiddels dat, het grootste deel van Friesland al veroverd hadden en onder hun beheer hadden gezet. Maar er waren ook onafhankelijke Friesen gebleven. Terecht zagen dit, uh, zij de komst van Bonifatius als een verder binnendringen van de Frankische macht op hun terrein. En daarom overvielen ze de club. Ze moeten dat verhindern, Derek. Wie kan ik denn das? Ze er nog niets getan wat ongezetzelijk wäre. Getuigendeskundige Hans Mol. Bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Friese landen in de middeleeuwen Universiteit Leiden zo iemand als Bonifatius, die was erin opgegroeid uit, vanuit Engeland... Uh, dat men uh, direct uh, zoekt naar de machthebber die het hele gebied onder zijn bestuur heeft. Dus had je de koning eenmaal, dan had je de rest ook. Uh, als je dus in een gebied komt waar uh, die macht kennelijk meer gespreid is... ja, dan wordt het uh, lastiger. En als je dan een uh, wat meer uh, gelaagde uh, hiërarchie hebt... dan moet je ook echt aanwezig zijn en iedereen, de een naar de ander... Uh, zeg maar overhalen, zal ik maar zeggen. Of in ieder geval langdurig aanwezig zijn... en het op een zorgvuldige, uh, probeerachtige manier uh, door te zetten. Maar moet, moet ik dan concluderen dat Bonifatius... gewoon niet bij de goede mensen op bezoek was geweest... voordat hij ging missioneren? Hij was natuurlijk hier al aan het eind van zijn leven. En hij had denk ik het idee dat hij toch zijn een karwei... bij wijze van spreken moest uh, afmaken. Uh, en wat hij dan doet... ...is met een enorm gevolg... ...met uh, 50, uh, die wordt ook beschreven... ...die 50 metgezellen... En ...dan mag je dan nog wel iets meer bij rekenen aan... Uh, ...zeg maar logistiek personeel... ...dus dat is uh, denk ik voor de, de Friese verhouding... ...van die, van die dagen een enorm uh, indrukwekkend uh, geheel geweest. Provocatie. Dat was misschien ook een, een vooropgezette bedoeling... ...om indruk te wekken, om te laten zien... Uh, nou ja, ...wat de nieuwe kerkelijke... ...christelijke uh, uitstraling voorstelde... ...en um, om op die manier... Uh, ...denk ik mensen onder de indruk te maken... Dus, dat lijkt me op zichzelf een hele rationele aanpak. Uh, alleen, ja, je, je moet natuurlijk tegelijkertijd wel zorgen dat je de machthebbers. En als dat er heel veel zijn, ja, dan heb je kans dat er een verdeeldheid onder het bestaat, uiteraard. Dus, en als je die niet gepacificeerd hebt, dan wordt het een probleem. Dus uh, wat dat betreft. Kun je zijn aanpak weer wat minder rationeel noemen. Uh, uh, hij mocht wel rekenen op tegenstand. Plus waarschijnlijk ook de arrogantie van Bonifatius. Ja, je kunt het bijna niet voorstellen. Maar de man was uh, tegen de 80, rond de 80 of iets boven de 80. Uh, maar hij... Uh, ik heb het idee dat deze man iets uitstraalde... dat aan de ene kant een enorme overtuigingskracht uh, impliceerde... maar andere anderzijds ook mensen enorm kon ergeren. Juist door zijn oudspokenheid. En dat heeft tot ja, een woedeuitbarsting uh, geleid. Uh, wat dan uh, ja, een oplossing heeft uh, gekregen door uh, deze, deze moordpartij. Uh, die natuurlijk ook niet zo uh, geweldig uh, geïsoleerd is. Ik bedoel, er zijn heel wat meer uh, missionarissen uh, uh, op een... Manier aan een eind eh, gekomen. Volgt u het nog een beetje, dit middeleeuwse politieke gekonkel? Er was dus... A. Verdeeldheid binnen de coalitie. De Frankische bischop van Keulen had zijn zinnen gezet op Friesland... maar dat kon de Angelsaksische bischop van Mainz en Utrecht, Bonifatius dus... niet over zijn kant laten gaan. En daarom... B. Probeert hij hals over kop de Friese te kerstenen... Vergeet daarbij de juiste diplomatieke contacten aan te knopen... met de verschillende Friese heersers. En... C. Spreid daarbij ook nog een arrogante houding ten toon. En voilà, hij tekent zijn eigen doodvonnis. Eind van het verhaal. Tja, dat is het einde van mijn geschichte. Maar niet heus. Bonifatius had natuurlijk al lang vergeten moeten zijn. Maar hij blijkt door de eeuwen heen bruikbaar te zijn... voor van alles en nog wat. ...getuigendeskundige Paul Berbé, historicus de Fulda. Nou, daar staan we dan in de regen weer op het Bonifatiusplats. Bij een heel groot standbeeld van Bonifatius... Ja, als je over motivaties praat, is altijd weer de vraag... Ja, hoe dicht kunnen we nou bij die man komen? Als we dit mooie standbeeld in een hoogte van ongeveer 6 meter bekijken... dan staan we hier niet voor de originele mensbonifaties natuurlijk... maar we staan voor het idee dat men in de 19e eeuw in Duitsland van deze man had. Duitsland bestond in de 19e eeuw eigenlijk alleen maar uit kleine vorstendommetjes... Er bestond helemaal geen grote staat Duitsland. Dat is pas ontstaan in het jaar 1870. En in de jaren daarvoor droomde men in Duitsland van een nationale staat. En men ging op zoek naar figuren uit de Duitse geschiedenis... die konden aantonen of die duidelijk maakten dat Duitsland ook een eigen nationale cultuur had. En zo zijn er in de tijd rond 1850 niet alleen standbeelden van Goethe en van Schiller in Duitsland verschenen, maar ook kwam men bij de figuur van Bonifatius terecht. En het is op zich interessant dat er later ook vanuit Dokkum gelden ter beschikking zijn gesteld voor, uh, voor dit monument. Men zou kunnen zeggen een oude vorm van wieder machen, zoals men dat in Duitsland noemt. Ook nu nog verleent Bonifatius goede diensten. In Dokkum komen jaarlijks 20.000 mensen naar de Bonifatiusbron. Na een opleving in de 19e eeuw leeft Bonifatius nu opnieuw. Het is een wonder. Getuige deskundige Paul Post, hoogleraar Liturgie en Sacramententheologie, Theologische Faculteit Tilburg. Ja, het beroemde wonder van 1990 in die uh, plek. Die bron uh, was daar toen met, met, met water, met prachtige waterlelies ook. Het uh, was een prachtige zomer in juli 1990. En de plaatselijke pastoor had net uh, een collega uit Duitsland over. En die liet hij dan dit uh, park zien. Terwijl hij hier die rondleiding hield, uh, kwamen er mensen uit Sneek. Die familie uh, Bransman had een klein kindje. Eén uh, of anderhalf jaar, als ik het goed heb. Neftis heette die. Hij, hij was... Uh, familie was al gezoekende in een New Age sferen van toen. En dat kindje was, had ontzettende last van, van verkoudheid, vastzittend. Waarvan alles had is afgelopen en dat ging maar niet over. En toen zaten ze daar en die pastoor die was aan het vertellen over die bron en wonderen en wonderbedaardelijke toestanden en zo. En toen dachten ze van: hé, hey, ja, dat uh, brengt ons op een idee. Waarom uh, uh, dompelen wij het kindje niet nog kleertjes uit? Baby in die uh, bron. En daarna bleek, die kwamen ze thuis en het was weg. Dus hij meteen die pastoor uh, gebeld. Die Peter's was dat, die zegt, ho ho, we uh, gaan kijken, interessant, mag ik uw naam en adressen? kunnen. We... Nou, maar in de ogen van vader Bransma werd daar niet genoeg uh, door de plaatselijke pastoor op gereageerd. En hij heeft toen de Telegraaf uh, gebeld. Nou, een prachtig plaatje natuurlijk, kindgeneest in bron. En uh, in de Telegraaf gepubliceerd de dag erop. En toen uh, begint dat te draaien. Nederland, andere mensen komen erop af. En toen is er een ontzettende ja, katalysator is dat geworden... voor de belangstelling voor de bron, voor Bonifatius, voor Dokkum. En dat, dat is ja, totaal eigenlijk ook uit de hand gelopen in die zin. Er kwamen echt opeens, nou dat te horen... er komen nu meer dan 20.000 mensen weer per jaar. En dat is toen ingezet... Zedert dat wonder van toch het is echt de wereld overgegaan, Duitsland. En opeens bleek Bonifatius het ideale marketingconcept te zijn. Helemaal in de geest van de tijd staat hier een Bonifatius die ja, zo ongeveer ten strijde trekt tegen het heidendom. Ja, het is een held. Als je hem zo ziet, is een het een held. Help. ja. Superstar. <laughs> Bonifatius is de superstar. Zo heet er, er, is een bekend televisieprogramma in Duitsland. En dat heet dan in... De, Deutschland zoekt de superstar. En inderdaad, Bonifatius is de superstar. Ik heb eigenlijk gedacht... Ja, ik heb manchmal gedacht dat het iets heel anders is. Letzendend. Een liebesgeschichte. Komm, wir fahren los.